Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Voor de kust van Italië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een cruiseschip. Eerder waren er meldingen van zes tot acht doden, maar het blijken er minder te zijn. Veertien opvarenden zijn gewond geraakt. Het 300 meter lange luxe schip, de Costa Concordia, liep bij het eiland Giglio in de Tyreense Zee, vermoedelijk op de rotsen. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. Sommige passagiers sprongen in paniek de zee in. Het cruiseschip ligt nu op zijn kant in het water. De meeste passagiers zijn met reddingsboten naar Giglio gebracht. Op het schip zaten 4200 opvarenden. De passagiers kwamen voornamelijk uit Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. De linkse partijen in de Tweede Kamer presenteren vanmiddag in Nijmegen alternatieve plannen voor de bestrijding van de crisis. In de plannen staat behoud van werkgelegenheid voorop. PvdA, SP en GroenLinks vinden dat het kabinet alleen maar bezig is met het sluitend krijgen van de begroting. Als concreet voorbeeld van de plannen noemde PvdA-leider Cohen in het Radio 1-journaal de renovatie van de afsluitdijk en het onderhoud aan scholen en dijken. Ook willen de drie partijen een nieuwe deeltijd-WW en een toptarief voor de hoogste inkomens. We krijgen er een mooier Nederland voor terug, zeggen de drie linkse partijen. In Taiwan zijn vandaag presidentsverkiezingen. De strijd gaat vooral tussen de huidige president, Ma ying jeou en oppositieleidster Tsai Ing-wen. President Ma streeft naar betere betrekkingen met China en heeft de afgelopen jaren de banden met het buurland verbeterd. Tsai vindt dat Ma daarin te ver gaat en dat zijn toenadering tot China de onafhankelijkheid van Taiwan in gevaar brengt. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie. In de peilingen had zittend president Ma de afgelopen weken een kleine voorsprong. Het weer overwegend bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag overwegend droog pijn, graad of 7. De komende dagen is het vrij fris met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat tussen knooppunt Gorkem en Noorderloos een file van 3 kilometer. Daar stond een auto in brand, twee rijstroken zijn daar nog dicht. Tot zover de verkeersdienst.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 Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewoner. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewoner. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewoner. Zing,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 Laat de lichaam voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonde. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonde. Zing, vecht, huil, wit, I'm yeah. not yeah. Goedemorgen Zandwoord, wij zijn weer terug en uh, bij ons aangeschoven zijn uh, Leo Miezebeek en Gert van Kuik. Goedemorgen en uh, ik heb dit nummer heb ik speciaal uitgezocht voor jullie. En natuurlijk voor alle mensen van de ijsbaan die daar aan meegeholpen hebben. Ja. Ik denk dat al die emoties op de ijsbaan uh, aanwezig zijn geweest. En het laatste was niet zonder ons. En Leo? Nou, Gehaald hebben we niet. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> nee? Wel, maar, gelachen. wel gelachen. Wel, wel gelachen. Heel veel gelachen. Ja. En bewonderd denk ik. En, uh, ja. Maar ik denk ook het niet zonder ons. Ik bedoel... We konden niet zonder ons allemaal, Nee, toch? nee, nee, kijk, uh, Gert en ik, die, uh, die zitten hier dan wel namens de ijsbaan, maar we hebben dat met, uh, nou, ik denk op zijn maximaal met 60 personen, zijn daar uh, gepasseerd, zijn zestig vrijwilligers. Ja. En zonder hun kunnen we het echt helemaal niet. Nee. Dus ja. En het uh, is een succes geweest, hè, vertel. Ja, zeker. nou ja, dat heb je er wel gemerkt, hè. Ja. <laughs> er ja. wordt over gesproken. Ja. wordt neergezet in het dorp en, uh, ik zeg wel eens het grootste en langste evenement van Zandvoort. Maar zeker het langste. Het grootste wil ik het niet noemen. Maar, maar het was wel. Uh... Het was echt wel echt altijd druk. Ja, ik heb één keer vrijwilligerswerk gedaan. Toen kwam er niemand. Maar ja. Ja. Goed. Ik weet niet of het aan mij heeft gelegen of aan het Ja, dat, daar doen we dan maar geen uitspraak over. Nee. Maar dat was het weer, denk ik. Ja, ja. het was nou ja, We hebben met elkaar op 1 januari moesten we om half vijf de boel sluiten. En we hebben nog een dag, een regendag dag gehad. Ja, dat was die Volgens mij was dat die dag dinsdag. die was. Nou, ja. Ja. We hebben eigenlijk helemaal niets kunnen doen. Maar voor de rest is het uh, van de 23 dagen. Dus, uh... Goed geweest, hè? Ja. ja. Maar zijn jullie nog tegen dingen aangelopen? Gert, Leo? Ja, binnen zo'n organisatie loop je natuurlijk altijd wel ergens tegenaan. Maar ik wil echt niet, dingen niet dat je echt. zegt van... Heftig. Nee, gelukkig niet. Ja, het... We hebben één armpje gebruikt, geloof ik. He? Twee lipjes. Twee, twee lipjes. Ten... <laughs> een bloedneus. En een, en een kind is. die beschadigd was. Wat wel mooi is, is dat evenement uh, vorig jaar eigenlijk al stond... Voornamelijk omdat Leo zo'n heel mooi uh, plan had uitbedacht. En dus het tweede eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven. Dus het, het stond vrij snel in de, in de, in de stijgers. Van de... Ja, nou ja, het plan van vorig jaar, uh, daar, zat het op, daar, daar hebben we op geëvalueerd. En daar hebben we punten meegenomen. En die zijn, uh, mee, ja, die zijn dus uitgevoerd. Nou, ruimere koekensopie tent. We hebben wat aan de baan toegevoegd, wat iedereen wil waarderen geloof ik. Ja. Verlichtingen hebben we wat anders gedaan ja. Ja. ja dat gaf het effect zijn er ook dingen die je dan nu weer meeneemt voor volgend jaar, waarvan je zegt dat zijn de verbeterpunten die nodig zijn ja ik denk het wel, ik denk dat er wel, wel weer wat veranderingen zullen komen ja. kun je er iets over zeggen? nee dat mag niet nee. nee, volgend jaar zijn he? voor ja. volgend jaar. Ja. Ja. maar, maar voor, we gaan donderdag of woensdag uh, heb ik bestuur gevraagd om bij elkaar te komen om te evalueren, doen we dan altijd even een uurtje en dan spreken we elkaar ongetwijfeld nog wel, maar dan niet meer over de ijsbaan. En dan komen we in augustus en zo weer bij elkaar. We gaan dus even evalueren wat we uh, volgend jaar beter zouden kunnen doen. Ja. ja. Maar dat moeten we nog doen. Daar dus ga ik niks over zeggen. Nee, dat <tie> wordt natuurlijk een verrassing. Wat, ik, wat, mij, uh, wat waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, was. Er is continu is er bewaking geweest. S'avonds heb ik mensen zien staan. Een ijsmeester die dan in een hoekje stond te schuilen met zijn jas aan, omdat het heel koud was, maar toch bij de baan was. Nou, maar ook s'nachts. Waren dat ook allemaal vrijwilligers? Nee, s'nachts niet. S'nachts niet, oké. Okay. Nee, maar dus kan enige, ook haast niet, toch? De enige... Nee, daar kun je ook geen, tenzij nee. vrijwilligers nu zich aanmelden die <laughs> iedere nacht vanaf negen tot de volgende dag acht uur uh, bij de baan willen staan. Nee, dat is een slechte <laughs> Nou ja, <laughs> dan, dan, dan zou je in Zandvoort uh, wel een goede kans worden. Nou, dat is dat geregeld. Nee, maar dat willen, dat willen we niet met aandoen. aandoen. Dat nee, moet, nee, dat dat moet ook bewaard worden vanuit de verzekering. En dus uh, ja. daar is geen ontkomen aan. Maar tot hoe laat s'avonds stond dan, uh, hoe laat kwam dan die nachtdienst? Nou, we, oh, die kwam ongeveer om tien uur en uh, met de kerst eraan. nieuw is dat natuurlijk even anders geweest. Maar rond een uur tien, s'avonds half tien, tien uur kwam die waker die ging s'morgens om acht uur weg. Ja. Die, die werd afgelost, uh, of het werd overgedragen door, een ijsmeester. We hadden bij elkaar zeven ijsmeesters die uh, allemaal shifts draaiden. Ja, de steden toch kan zo beginnen. hè Kunnen ze ja, jullie ja, die allemaal inhuren Ja, gaat <laughs> ja. ja. Ja, dat, ja. dat, dat gaat even, we wel ijsmeesters en voor. Dus dat, dat gaat, ja, gaat wel goed. Ja. Ja. Ja. Ik en, wil nog wel even ja? over het succes. Want uh, dat heeft Leen het al gezegd. Maar ook nog even over het financiële en organisatorische. Want ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat, uh, dat we financieel ook... Uh, uh, we hebben ons aan de begroting en de prognose waarschijnlijk weten te houden. En wat ik belangrijk vind is dat we... ...van de gemeente een soort met garantiesubsidie hebben gekregen... ...aan het begin, anders waren we er überhaupt niet aan begonnen... ...en ik heb de gemeente al meegedeeld dat we daar maar zeer beperkt gebruik van hoeven te maken... ...ik had gehoopt helemaal niet, dat gaat waarschijnlijk niet lukken... ...maar, maar voor een klein deel zullen we daar beroep op, op doen... ...en dat vind ik belangrijk, omdat we als organisatie, ook richting gemeente... ...toch de grote sponsor, ja, betrouwbaar willen blijven... ...en, en uh, uh, we willen volgend jaar weer verder... En dat kan niet zonder de gemeente. Dus. Ik ben blij dat uh, we 4000 bezoekertjes gehad Meer dan 4000. Wow. Vorig jaar waren dat uh, 3200, zeg maar. En nog even afgezien van al het publiek eromheen. Ik schat er nou 10.000 mensen eromheen in de loop van de tijd. Ja, zeker. Ah ja, <coughs> Vooral die laatste avond, hè, die laatste zaterdagavond. Ja. Oh, echt hè. En, uh, Wat een feest <laughs> hadden we in het dorp hè. Ja. Ja, niet ja, te ja. geloven. En dan, ja. oh, iedereen zo enthousiast en ja. ook zo positief. En dat ja. was zo leuk. Iedereen Dat was. was volgend iedereen jaar gehaald echt... hoor, dat disco. Ja. Siel kwam erbij. Er en ook Roy en Roy, die je daar, ja. de, ach, ja. met die ja. kinderen, en ach, een dansen op het ijs. En... Ja, dat vind ik eigenlijk nog wat. ik even iets over Jules Frans moet zeggen. Want ja. hij kwam een dag of tien voor het einde van de ijs met het idee, hadden wij verder niet bestilgesteld. Ik was in het begin nogal sceptisch, omdat hij sprak over de komende duizend man. Toen dacht ik, oei, dat wordt echt onveilig op het plein. Maar de hand zwakte hij dit af naar 500 en toen werd het weer wat uh, realistischer. En hij heeft een hele korte tijd, heeft hij dat goed neergezet, ja, goed, hè? eigenlijk uh, geen wandelklank over te melden. En het was spettend succes, dus uh, Sule bedankt. En uh, hij weet al dat hij het volgend jaar weer... Uh, mag doen. Mag doen. <laughs> moet. Moet, moet oh, doen. Moet je eigenlijk gewoon niet Ja. Dat is niet een kwestie vermogen. Ja, maar er hing ook zo'n heerlijke sfeer. En ja, en weet je, op een gegeven moment, ik heb even bij de schaatsen gestaan die avond en we hadden geen schaatsen meer. Want ja, vooral de kleine maatjes. Ja. Maar daar werd zelfs niemand boos over. Nee, nee. Iedereen begreep het nee. wel. Nee. En dat is toch wel een heerlijk gevoel dat dat zo kan. Ja, er is natuurlijk wel een beetje ook een maximum wat op die baan kan. Hè? Ja, of, uh, op een gegeven moment is die vol, hè? En het einde van de avond. Maar uh, goed, dat we het einde van, het hele van een aantal weken hebben gedaan. Want er waren dus er toch wel wat scheuren ontstaan in het ijs. Aardig aan het repareren geweest als we dat in het begin van, uh, van de shift ja. uh, hadden moeten doen. Ja. Dus ja, dat, dat maakt het allemaal wel heel erg leuk eigenlijk. Ja. Uh, die constatering ja dus we kunnen eigenlijk gewoon constateren dat uh, de ijsbaan een van de grootste successenvolle evenementen is geweest uh, ja, wel. van vorig jaar en dit jaar en dat is wel het leuke hè met zijn ijsbaan je doet gelijk twee jaar ja, dat, hè? dat is wel grappig ja. het einde van het, van de rit zeggen we ook niet tot volgend jaar hè. nee en dat is bij elk evenement wel zo ja, ja. <laughs> ik vind alleen wel nu ik liep van de week een keer door het dorp heen het is leeg en het is leeg. Ja. Met, met, met, grijs. Mijn honk is weg. Mijn, uh, die praathuis. In, waar we de dag praathuis, eeden. ja gezellig. Ja, he? het clubhuizen. Het clubhuis, Het, clubhuizen. Ja. Uh, het enige verschil is vorig jaar lagen de meters uh, sneeuw nog. Dat was dit jaar niet, dus het afscheid nemen gaat wat makkelijker. Want, ja. Ja, het is gewoon weer plein. En, uh, en volgend jaar hopelijk weer. En het was ook zo dat weg, was, Dat was wel het verschil met vorig jaar ook, dat ook voor de, voor de onder andere de ijsmeesters doen. Maar toen hebben we, vorig jaar hebben we heel veel met sneeuw lopen, vechten. Ja. Dat hebben we dit jaar uh, gelukkig niet hoeven doen. En of dat nou een voordeel of nadeel is... ten opzichte van een aantal bezoekers is geweest... dat weet ik niet. Want het was vorig jaar anders. andere sfeer met al die sneeuw. En nu was ja. het geen sneeuw. Maar ja. het was er eigenlijk niet minder gezellig door. Dus nee. dat uh, vond ik wel fijn om te ervaren. Ja, zo zal het dit jaar... Ik wil <lacht> de volgende... Dit jaar weer anders zijn. Maar ik vind het uh, fijn dat jullie er even over wilden praten. En uh, ik denk zeker dat we... Alle mensen moeten gaan bedanken die uh, eraan meegeholpen hebben. Maar ik heb uh, volgens mij jullie daar echt elke dag gezien. Ja. En uh, niet voor eventjes, maar soms wel de hele dag. Nou, en, vooral nog even een pluim naar alle vrijwilligers die zich zo ingezet hebben. Ja. ja ik zou dan ook willen besluiten. <laughs> met alle sponsoren. Ja. Allemaal in de krant genoemd. Niemand vergeten dit jaar. De gemeente met name, want die heeft echt zich sterk gemaakt om dit te kunnen doen. Het Holland Casino Fonds... Ook het circuit wil ik even apart noemen, omdat hij uh, dit jaar een enthousiasmerende bijdrage heeft gegeven. Alle vrijwilligers natuurlijk. Het bestuur en dan met name, en dat heb ik ook bij de vrijwilligersavond, toch ja. met name Leo. Leeuw niet Echt wel die hoor. Is één met de ijsbaan, dus ja. ik zeg Leo, ongelooflijk bedankt. En ik heb uh, afgelopen maandag heb ik, uh, liep ik even naar Leo toe en toen uh, werd, was, werd de ijsbaan afgebroken. En ik, ik kwam er aanlopen en wie stond er helemaal in zijn eentje, in zijn oranje jas, midden op die afgebroken ijsbaan? Leo Misebeek. Ja, en dat vond ja. ik wel zo mooi gezicht. Eindelijk bij sluiten. Ja, ja. <laughs> nou heren bedankt en uh, nou we gaan gewoon eind van het jaar weer uh, beginnen. Doen. we. Ja. Nou we gaan even verder met muziek. De Kolde Earing met Wendelady Smiles. Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. The shaking, it doesn't matter since it's falling, I hear the shine Maybe it's Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Nou, het is uh, lekker druk, heel gezellig. Ellen die, uh, schenkt met een brede glimlach uh, de koffie en thee uit. Het is hier lekker vol en iedereen lekker aan het ja. praten. En zo ja. willen we het hè? Ja. zaterdagmorgen. Ja. Het is ja. ook mooi weer geworden. Ja. Dus hier schijnt uh, de zon. Dus uh, ja, helemaal goed. Nou, hier binnen ook, daar komt het door. Ja. Nou, uh, aangeschoven is uh, Kitty de Bot. Uh, zij is van uh, BurgerNet. Uh, uh, welkom Kitty. Graag uh, Mensen kennen jou nog niet. Uh, je bent geheel nieuw in Zandvoort wat dat betreft. Zou je jezelf even willen voorstellen? Nou, allereerst bedankt voor de uitnodiging dat ik hier in de uitzending mag komen. Uh, ik ben hier namens Burgenet Kennemerland. Uh, Burgenet is een landelijk initiatief. Uh, inmiddels zijn ongeveer 300 gemeentes in Nederland aangesloten... En uh, vorig jaar maart uh, zijn we in de regio Kennemerland uh, gestart met de werving. In tien gemeentes, waaronder de gemeente Zandvoort. Ja. Um, de organisatie achter het burgernet, want ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen. Voor mij is het, uh, af en toe krijg je een berichtje. En uh, af en toe is er nog iets van een reclameuiting van uh, word lid. En soms krijg ik nog wel eens een smsje. Vertel me eens, wat zit er nou allemaal achter? Hoe, hoeveel mensen, waar, waar zitten jullie... Uh... Geeft dus een luisteraars een beetje een beeld van wat, wat is Burgernet eigenlijk als ja, we het over mensen hebben? Ja, wij zijn met uh, vier uh, mensen werkzaam vanuit het hoofdbureau van politie in Haarlem. Uh, wij zijn op, ook op de koude horen. Op de koude horen. Wij zijn ook in dienst van de politie. Oké. Okay. Uh, het is een samenwerkingsverband Burgernet tussen gemeente, politie en de burgers uiteraard die zich kunnen aanmelden. Uh, nou, en met z'n vieren verzorgen wij met name het relatiebeheer. Wij hebben dus inmiddels uh, ruim 17.000 uh, uh, mensen geworven in deze regio. Kennenmerland. In Kennemerland. Nou ja, die komen met vragen, die uh, hebben adreswijzigingen, et cetera. En daarnaast uh, willen we natuurlijk Burgernet onder de aandacht brengen van mensen. Dat moet nog steeds. Want we willen nog steeds uh, groeien. Want hoe dichter dat telefonische netwerk wordt, uh, ja. hoe meer zaken mogelijk opgelost uh, kunnen worden. Uh, dus we zijn uh, met wervingsactiviteiten bezig, uh, communiceren naar de gemeente toe, naar de politie toe, naar burgers toe. En we proberen dus uh, ja, dat steeds uh, onder de aandacht te brengen. En jij bent politievrouw, was je al politievrouw voordat je het burgernet in ...kwam of ben je specifiek aangetrokken voor het burgernet? Nee, ik was al in dienst bij de politie Kennemerland. Niet als executieve uh, politiecollega, maar administratief. En uh, nou, met mij dus de andere drie uh, collega's ook, met z'n vier uh, doen wij het op dit moment. Ja. Oké. Okay. Nou, er kwam even een vraag op uh, net van, uh, zou ze tevreden zijn? Dus het vragen we dan maar even, ben je tevreden over de ontwikkeling? Want je bent sinds uh, maart 2010 bezig nu met BurgerNet. Ben je tevreden? Nou, we zijn enorm blij met die 17.000 mensen op dit moment. Uh, we hebben echt een vliegende start gehad uh, vorig jaar. Binnen een maand tijd hadden we 10.000 uh, deelnemers. We werden echt overstelpt so. met uh, aanmeldingen. Nou ja, de zomerperiode was uh, wat rustiger en uh, je merkt nu dat het een, een beetje blijft uh, druppelen. Wat we wel merken is, uh, we hebben natuurlijk inmiddels een aantal acties ook gehad, burgernetacties. En uh, dan merk je ook dat uh, dan mensen zich opnieuw weer gaan aanmelden. Mm -hmm. uh, we hebben een grote wervingsactie Huis en Huis gehad vorig jaar. En bij een hoop mensen is die envelop op de stapel geraakt of weggegooid. Bij mij ze wel geïnteresseerd waren. En doordat ze dan burgernet weer even horen of zien, melden mensen zich alsnog aan. Dus we gaan dit jaar, willen we weer een huis-aan-huis -huis actie gaan doen. Om het nogmaals bij iedereen in de bus te laten vallen. In de hoop dat zich nog meer mensen aanmelden. Ja. En Kitty, kan je ons al een voorbeeld geven waarbij het... ...zo uh, zin heeft gehad. Waarbij jullie er zo goede hulp aan gehad hebben. Ja, Burgernet kan nu voor verschillende dingen worden ingezet. Hè. Uh, het kan ingezet worden... ...en dat wordt dus gedaan door de centralist van de politiemeldkamer... Uh, ...bij opsporingszaken, bij hete daadsituaties... ...en dan uh, moet u denken aan overvallen... Of woninginbraken, beroving op straat... Burgernet wordt ook ingezet bij vermissingen, dus zowel van kinderen als van volwassenen. Burgernet kan ook ingezet worden bij rampen en crisis. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld hier op de, op de stranden van Noord-Holland een, een aantal gevaarlijke ampullen gevonden. Ja. En toen is ook een burgernetactie gestart als waarschuwing. Uh, nou, doe er vooral niets mee, hè. Uh, meld het aan de politie. Uh, en zo kunnen we dus ook uh, uh, deelnemers bereiken. Een goede actie, we hebben een aantal goede acties gehad waarbij Burgernet deelnemers geleid hebben tot uh, een oplossing uh, van een vermissing. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, vorige zomer een negenjarig uh, jongetje gehad. Uh, die was uh, in de buurt van het Binnenmeer in uh, de gemeente Velsen vermist. Die was weggelopen bij zijn ouders. Toen is er een burgernetactie gestart. En een van de deelnemers uh, zag op basis van het signalement uh, dat jongetje lopen. En kon gelukkig weer veilig bij zijn uh, ouders teruggebracht voor hem. Want ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat zo'n een jongetje in het water valt. En uh, ja, mogelijk dus nooit meer terugkeert ja. bij zijn ouders. Ja. Irene heeft nog, uh, oh, wil ja, graag wat vragen. Oh, Irene zit ja. nog aan tafel. Leuk, ja. Irene. Ja, ze wilde maar moest mij doorsturen. Irene, hoe ja, is dus uh, het bevallen? Ja, het is gezellig. Ja, ik weer zie weer het aan het gezicht. Ja, ja. ja ik kom weer, terug. Ja, ik kom ja, weer mooi, terug. leuk. Nee, wat ik me afvroeg is uh, hoe jullie met uh, de, de media zoals Huis en Facebook uh, omgaan. Of jullie die ook gebruiken? Voor media... Uh, nou, we hebben een eigen website, hè, en dat is uh, www.mijnburgernet.nl. Uh, daar staat heel veel informatie op. En, uh, wij volgen dus zeg maar wel de Twitter, maar we zijn niet op Hives of uh, Facebook. Daar nou, Zetten jullie dan niet zo'n, uh, wat jullie dan sms'en aan de mensen, zetten jullie daar niet op? Wel op Twitter. Uh, wel op Twitter, want ja. ik denk dat je, als je op Facebook dat ook zou doen, dat, dat, uh, dat je dan ook heel veel mensen gelijk bereikt... Ja, het zijn ook keuzes. Hè. Ja. Een kleine bezetting. Uh, je moet ook uh, zeg maar, al die media bij zien uh, te houden. Ja. Dus het is ook een keuze geweest van uh, laten we het uh, even bij Twitter houden en uh, onze website waar mensen dus ook veel vragen uh, neerleggen. Uh, nou ja, daar hebben we ons handen vol aan uh, om dat allemaal in goede banen ja. uh, te leiden en de mensen op tijd uh, antwoord te geven. Capaciteitsprobleem. Ja. ja. Misschien komt ja. het nog eens. Ja, misschien hebben ze nog wel mensen nodig. Maar... <laughs> oh, jij ja, hebt nog, nog een baan. Maar um, Jij ja, hebt nog een vraag? Uh, ja, nee. nee, ik nog een Nee, ik meld mij ook gewoon. Oh, nou, aan. kijk eens. Aan. <laughs> maar uh, Kitty, ik heb ook nog... Wat zijn op dit moment de dingen waar jullie nog tegen aanlopen? Of zijn die er niet meer? Nou, wij um, uh, willen natuurlijk dat er nog meer acties worden uitgezet door de politiemeldkamer. Uh, um, en daarnaast kan burgernet dus ook ingezet worden meer als preventiemiddel. Daar zijn we de laatste paar maanden uh, wat meer mee gestart. Wat bedoel je ermee? Nou, dat gaat via de e-mail. Uh, dus wel aan onze burgernet deelnemers. Um, het, het gebeurt gewoon uh, veelvuldig dat uh, met name wat oudere mensen uh, het slachtoffer worden van babbeltrucs. Ja. Uh, of dat op straat hun portemonnee of tas uh, wordt meegenomen. Dan is er wel een beperkt signalement. Maar we willen gewoon mensen waarschuwen en preventietips dan geven via de e-mail. Van nou let op, laat geen mensen binnen. Geef nooit je pincode af. Want dat is gewoon een, natuurlijk zo'n laffe daad van mensen om dan oudere ja. mensen dat aan te doen. Ja. Ik vind wel, wat ik nu ook weer, kijk Burgernet is natuurlijk ook weer iets wat opgericht is om het met elkaar te doen. Ja. En dat is eigenlijk de hele ochtend al een beetje een rode draad in ons programma. Bij elke onderwerp, we moeten het met elkaar gaan doen. En ik heb begrepen dat onze burgemeester dat ook in de uh, speech heeft gezegd met de nieuwjaarsborrel. Uh, het met elkaar doen. Ja. En uh, ik denk dat dat eigenlijk een hele mooie afsluiter is ja. voor dit onderwerp. We moeten het met elkaar, moeten we alles opgelost gaan en in elkaar helpen. Ja. Ja, het individuele het individu tijdwerk, ja. misschien moeten we dat langzamerhand eens een beetje loslaten ja. en weer wat meer voor het collectief uh, gaan. En het leuke is overigens dat daar, ik woon nu 12 jaar in Zandvoort. Ik heb daarvoor altijd in haar gewoond. Ik merk wel dat in zo'n zo dorp, zo'n gemeenschap, dat is echt een gemeenschap. En mensen gaan er echt voor elkaar. En, en dat is echt heel erg leuk, anders dan in, uh, in een stad. Dus je hebt bijna al een plusje als je in zo'n uh, zo dorp woont. Dat, uh, dat is wel heel leuk. Ik weet je hoe dat in Beverwijk is, maar jij wel? Nou, is niet meer echt een dorp. Het is toch al uh, een stad, stadje. Ja, dat, dat is niet zo. Dat is niet nee, zo, denk ik, nee. als in een dorp. Nee, precies. Nee. Dus het, het heeft echt voordelen om ja. in een dorp te zitten. Ja. Nou. Maar ja, burgernet kost niets. Hè. Nee. Je kunt het gewoon vanuit je huiskamer doen. Het is voor, voor iedereen dus toegankelijk vanaf 16 jaar. En je moet dan wel inwoner zijn of werken in een gemeente die dan meedoet aan burgernet. Waar kunnen mensen zich opgeven? Via onze website www.mijnburgernet.nl Oké, okay, prima. Nou, heel erg bedankt. Dankjewel. En uh, ik ben heel benieuwd over een tijdje of jullie uh, op een niveau zitten. En je zegt van ja, nu, uh, nu zijn we tevreden. Nou, wij willen blijven groeien. Ja, je, je mag ja. misschien nooit tevreden zijn. Nee. Heel erg bedankt. Wat gaan we het volgende blok doen? Uh? Ja, het volgende blok uh, komt uh, Irene, de jager. Die komt even praten over... Die is, het... die is er toch al? Ja, maar... <laughs> Bij ons in de uitzending is ze ook al, weet ik. Maar ze komt even praten over het uh, nieuwjaarsconcert. En, uh, en we krijgen Hans Rijms over de uh, jazz. Ja, we gaan lekker een heel jaartje jazz uh, doornemen. Ja. ja, en we gaan nu even luisteren naar uh, Nora Jones' oh, mooi. Don't Know Why. Ding. Hè? Nora Jones. geeft ja, yes. altijd zo'n lekker zweertje. Nou, eerst is, het, is het, uh, tegenover mij even Irene de Jager. Hi. Irene, liep, uh, jullie hebben haar al een keertje eerder gehoord, want Irene... ...gaat waarschijnlijk ook uh, radioprogramma's bij ons, of minstens Goedemorgen Zandvoort gaat ze mee presenteren. Maar ze zit ook even aan tafel, want Irene zit in de commissie van het nieuwjaarsconcert. Zeg ik dat goed, Irene? Uh, ja, ik ben uh, sinds uh, uh, dit jaar ben ik, uh, de nieuwe voorzitter van de stichting uh, Nieuwjaarsconcert Zandvoort. Uh, ik heb het stokje overgenomen van uh, Lia van der Meulen. En uh, we hebben ons eerste lustrum gehad dit jaar bij het uh, concert... En ja, het is, uh, het is zo ontzettend leuk. En dit jaar was uh, echt uh, een, een super uh, feestje. We hadden een, een band, Foggy Dew. En het dak ging eraf. Het was echt helemaal geweldig. Mensen waren enthousiast. Uh, de band was heel erg enthousiast. En we willen het nieuwjaar uh, vrolijk beginnen met het concert. We hebben, er is elk jaar een nieuw thema. En uh, ja, uh, we willen graag een beetje gezellige, lichte uh, muziek. Niet te zwaar, want uh, daar hebben we de stichting Classic uh, Concerts uh, voor. En het, uh, we willen het nieuwe jaar vrolijk gezellig beginnen. En dat uh, doen we dus met het nieuwjaarsconcert. Dus uh, heel erg gezellig. En het is dus uh, helemaal gelukt dit jaar? Het is hartstikke gelukt dit ja. jaar. Ja. En dan moet je weer een jaar wachten? Uh, we gaan nu al gelijk uh, voorbereiden uiteraard. Ja. We beginnen met onze uh, vergaderingen om um, te kijken wat we voor uh, nieuw uh, programma gaan maken voor volgend jaar. En is het lekker druk geweest? Het was, uh, het was uh, druk genoeg. Okay. Het, het, het was niet helemaal uh, uitverkocht, niet helemaal vol, maar uh, de kerk was uh, behoorlijk bezet ja. en de sfeer was uh, super. Noem het uh, ja. programma nog even Irene, wat, uh, wat, hebben we, wat hebben we gemist als we er niet zijn geweest? Uh, wat jullie gemist hebben zijn de drie uh, uh, koren. Uh, dat is, uh, het uh, Zandvoortse uh, vrouwenkoor uh, heeft uh, gezongen. Uh, het, uh, de beachboxingers uh, hebben gezongen En uh, dat andere koor het, heeft een naam cantatori, uh, uh, A A -Dank, Dank, zoiets? Dus Ik vind het ook een moeilijke naam de, de, de, ja, en, de blije zingers ofzo uh, en, ja, Van uh, uh, of ja, Dat was. Uh, dus dat, dat was voor de pauze En na de pauze kwam dus uh, Foggy You, De band Is dat een ja. professionele band? Uh, ja ja, en dat is vanwege het lustrum dat we dus echt een band hebben uitgenodigd. Want ja, dat is dus normaal gesproken niet te bekostigen natuurlijk. Want mm -hmm. uiteraard uh, zijn wij ook afhankelijk van subsidies. En wij hopen ook goede giften. Uh, ja, de subsidie is tot nu toe uh, van de gemeente uh, genoeg geweest. Uh, we vrezen dat dat uh, volgend jaar minder zal gaan worden. Uiteraard, want iedereen uh, krijgt minder. Uh, dus... We hebben ook bij het programma hebben we gevraagd of dat er mensen ons willen steunen, een financiële bijdrage willen leveren. En ja, volgend jaar uh, gaan we weer uh, de fris tegenaan. En hopen we weer uh, leuke, maar vooral Zandvoortse koren. Of, of, uh, het, het hoeft ook niet echt een koor te zijn. Het kan een artiest zijn, het kan een beentje zijn, een trio zijn. Het maakt niet uit. We willen de Zandvoortse muziek uh, en de Zandvoortse muzikanten en artiesten dus promoten tijdens dat nieuwjaarsconcert. Oké, okay, dus alle ja, houten methoden die echt wat betekenen in Zandvoort, die hebben een kans om jullie uitgenodigd te worden. Precies. Ja. Afhankelijk van, de, van het uh, thema wat we dus gaan, uh, gaan kiezen, zullen we dus ook uh, de artiesten uitkiezen. Ja. Oké. Okay. Even een vraagje nee. aan Hans. Uh, ja. Ben je ook geweest uh, naar het Nieuwsconcert? Concert? Uh, Hans Rijmers van de uh, Jazz in Zandvoort. Welkom Hans. Ja, goedemorgen. Ben je ook toevallig naar het Nieuws Concert geweest? Nee. Nee, want dat was de achttiende. Het was de achtste. De achtste. 8 januari. Uh, 8 januari. Oh, nee, de 18e vindt... hebben we nog niet gehad. Nee, dat, nee. Is, het, dat is het kerstconcert geweest. In de oh, kerk. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dat was trouwens wel bomvol en uitverkocht. Yeah. Ja. Nee, niet nee, geweest. Nee, nee, nee. Maar. nee, Nou, welkom Hans. Wij, uh, wij gaan het even hebben over uh, ja, jazz. Jazz en ja. Zandvoort. Ja. Waarschijnlijk twaalf optredens of... Uh, negen. Of, negen de vakantie. Uh, ja, uh, en het uh, uh, laatste concert is in, in mei. En daarna beginnen we in september weer. Oké. Okay. Ja. Kun je eerst even een uh, kort overzicht geven van de highlights van uh, van dit jaar? Nou, uh, we hebben dit jaar, aankomende morgen, in feite, want uh, wie is ingelassen? En eigenlijk zou Lydia van Dam komen, maar ja, die heeft een poliepje, uh, uh, een bekende Dat is tegenwoordig, steenband. dat is echt steenband. een, uh, like een uh, like uh, uh, hype. hype, hè? Iedereen ja, heeft poliepjes. Als als, ja, als je als uh, zanger uh, niet minimaal één poliepje per jaar hebt gehad, dan, doe je ja, dan je komt het niet meer mee goed, mee. hè? Nee, nee, dan komt het niet meer goed. Dus dat heeft zij nu ook. Maar Ingersen, we zijn heel blij dat ze, dat ze kon komen, want we hebben dat een halve week geleden uh, nog moeten regelen. Maar helemaal goed dat ze, dat ze komt. Uh, is al een keer eerder geweest... Uh, maar het is, toch wel, uh, het is toch wel heel bijzonder hoor, uh, uh, uh, gestudeerd conservatorium uh, Hilversum. En ja, zoals heel veel uh, daarna in, uh, komen ze vanzelf in, uh, in de jazz en de aanverwante uh, dus korpspelen. Ze heeft nog wat gedaan, hè? De ze bij de Olympische Spelen gespeeld, zeg ik. Ja, gezongen. Ja, dat gezongen. is ja, dat was de heel bijzonder. In, uh, in, uh, ja, in, uh, World Choir ofzo? Ja, in uh, Calgary ja. De, is ze geweest. Hij heeft de een van de leidende partijen in het uh, door Coca-Cola gesponsorde concert uh, gezongen. Uh, wat, hè? Gezongen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Maar ja, ook met uh, Michel Bortlaup en, en uh, de producer van Barbara Struijs en David Foster dus het is, het is wel een dame die iets kan. En, en ik, vind wel, ik vind wel heel goed dat dat komt. De bekende namen, ja prima. Ja, maar het gaat er ook, het gaat ook om, dit, om dit, deze talenten. En, en, ja, in februari komt er ook zo'n fantastisch talent uit, uit Italië. En, en, het is geweldig. Ja, ja. Daarvan, daarvan zeggen de kenners van Diana Krol. Is prachtig. Hè? Zingt en speelt piano. Hmm. Dat doet zij ook. Maar dit is beter. Hmm. Nou, prima. Hoe heet uh, uh, Francesca Tondoy En daar roep iedereen okay. nooit van gehoord. Nee, dan denk ik van, ja. prima, hou eens over. Dan ga je ook geen dingen horen die je al kent. Ja. Laat je maar verrassen. En zolang Dat dan... is vaak het leukste. En ja. soms valt het misschien wel eens, is het niet helemaal je smaak. Maar ja, dat is dan jammer. Maar... Nee, maar het gaat om de kwaliteit. Ja, precies. Uh, uh, uh, je, kan, je kan discussiëren over... Uh, uh, uh, uh, je kan niet discussiëren over, over kwaliteit. Je kan discussiëren over smaak. He, iemand zegt van... dat vind ik wel mooi en dat vind ik niet mooi. Ja. Nou, dan kun je proberen uit te leggen waarom je het niet mooi vindt. Ja. Maar als de muziek goed wordt uitgevoerd... dan kun je daar, naar mijn mening... niet over discussiëren. Je hebt het goed uitgevoerd of je hebt het niet goed uitgevoerd. En daar zit wel een beetje grijs gebied in. He, maar over het algemeen... Eh, valt daar niet zoveel over te zeggen. Hey, laten we even doorgaan. Uh, wat, uh, wat, wat heb je nog meer aan... Uh... Dingen die je echt even wil vermelden? Nou, de, uh, uh, Ja, van. Uh, wie is morgen het belangrijkste? En uh, februari, uh, Francesca uh, Tandooi. En, okay. en, en wie, wie er verder in het jaar komt, die, die gaan we, dat gaan we nog aankondigen. Oh, je hebt nog niet helder wie het allemaal. Uh, ja, dat heb ik wel. Ik heb het alleen niet hier, nu. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Nee, en ik denk ook dat. Uh dat Hans denkt, ik wil gewoon elke keer terugkomen. Kan ik het vertellen? Ja, anders dan uh, verschiet hij ze kruidend nou, niet Nee, maar de maar anders, mensen onthouden het ook niet. Nee, je moet de anders, mensen gewoon uh, warm houden. Anders komt op een andere manier binnen. Hoor, ja, als ja, Hans, nee, ja, maak ja, er geen ik de die. Uh, ja, Maar we zijn, we zijn heel blij dat we, dat we de gelegenheid krijgen om het, om het hier te vertellen. Ja, maar het is ook altijd wel heel leuk, denk ik, dat mensen... Weet je, is yes, blijft toch... De liefhebbers weten het wel, ja. maar de mensen die er toch niet zo vaak heen gaan, dat ja. ze toch bij zelfs iets hebben. Ik hou er daar niet van. Hè? Nee. Dat, ze, dat je ze toch zo ver krijgt. Ja. Zoals Richard en Betty een keertje. Ja. Dat we Bijna. toch komen. Ja. Nee, maar dat, hè, dat je toch je enthousiasme over kan brengen. Ja. Kan vertellen. Wat, weet je, dat je toch geprikkeld wordt. Ja. En ik denk dat het wel ja. belangrijk is. Ik zou morgenochtend, uh, morgenochtend luisteren naar uh, ZFM 10 uh, uur uh, jazzprogramma. Met uh, Tom Hendricks. Ja. Uh, uh, we hebben uitsluitend uh, big bands, dat is prachtig hm? ja. uh, Tom noemt dat dan ook terecht uh, BBB oh ja Big band breakfast. Lekker. En dat is het ja. dan maar. En dat is ontzettend leuk. En hij ben je ja. daar heerlijke verhalen bij te vertellen. Ja. En dan moet, je, dan moet je echt naar luisteren. Ja, dan, dan, dan, word je, dan word je echt wel een beetje getriggerd om het, uh, om het te leren. Je, je moet het leren waarderen. Nou, en je hebt ook wel verschillende uitvoeringen van jazz. En Absoluut. er zijn er echt ja. tussen dat het zo geweldig is en zo binnen kan komen. Oh, maar er zijn, uh, zijn jazzstromingen oh. waarvan, waarvan ik denk van ik ben blij dat ze gelijk beginnen en gelijk eindigen. Maar wat tussen heb gezeten, ja, nee. daar heb ik helemaal niets van begrepen hoor. Ja. Nee. maar het is dan voor voor een, voor een publiek die de, de avant-garde jazz uh, fantastisch vindt, en ja. natuurlijk de definitie van jazz is het improviseren op bestaande thema's ja. He, dat, dat, nou een echte definitie is er niet, maar dat komt er dan het dichtst bij en je kan, je kan daar, uh, dat kun je uh, op allerlei verschillende manieren uh, waarderen ja. Ja. maar het blijft het blijft bijzonder om, ja. uh, om mensen iets te horen doen uh, en, en, en, een, en een toets aan te slaan waarvan ze drie seconden daarvoor nog niet wisten dat ze die aan zouden gaan slaan ja. en dat is heel bijzonder hoe maken jullie de keuze van muziek? nou dat gebeurt door uh, Erik Timmermans en, uh, en Johan Clement de, de twee vaste leden van het, uh, van het trio die in de krocht spelen en Johan Clement is onder andere uh, docent conservatorium. Ja. het uh, conservatorium dus die, die zit daar heel dichtbij. en uh, dat trio speelt heel veel uh, in het land, hè, maar ook op festivals in Europa. En, en, dus die, die spelen daar ook met aanstormend talent. Ja, en die, die, uh, uh, die hebben dan meteen zoiets als ze daarmee spelen: van oh, maar die moeten we nu gelijk ja, eventjes boeken voor, uh, voor, uh, voor de krocht. Ja, maar dat vroeg ik me of de artiesten komt. Ja, en zo kom je daaraan. Plus dat, ze spelen hier ontzettend graag. Ja. Irene, ben je wel eens uh, bij een jazzconcert geweest? Uh, dat is ja. lang geleden. Ja. Maar het zijn wel de dingen op mijn lijstje inderdaad. Ja. Om er naartoe ja. te gaan en te luisteren. Ja. ja. Maar het, uh, nou, Hans heeft uh, Richard en mij al uh, heel vaak uitgenodigd. En elke ja. keer hebben we het nog niet gedaan. Maar Richard, één ding. Dit jaar gaan we het een keer doen. Prima. Het jaar is gelukkig nog niet lang, dus dat nee, gaat een keer lukken. het is een kwestie van de agenda ja, pakken maar, maar, maar, maar, maar, en gewoon een datum prikken. Dat ook van het jaar, is dus nog Precies. lang. Precies. Maar Hans, en, uh, Ik, en het gaat, het gaat het gebeuren. Voorbij, hè? Precies. En ja, niet gezien. Nee. Hans, het leven van een Buiten goede gebouw, morgen Nee, buitengewoon het einde van maar het jaar. je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar uh, wij komen. Dat okay, nou, is dus een mooie, mooi goed voornemen. Okay. Ja. We gaan langzaam afronden. Hans, heel erg bedankt. Heel erg bedankt en, Hef, uh, en uh, tot de volgende keer. Plek locatie, toegangsprijs voor, uh, voor morgen? Morgen half drie aanvang concert. Uh, tussen kwart van en twee uur uh, gaat de zaal lopen. Vijftien uh, euro entree en de studenten acht euro. En waar is het? Gebouw De Krocht. Gebouwde Theater. Krocht. De, kroch. de krocht. De krocht. Nou, heel dus erg bedankt. De krocht. Dankjewel Hans. Dankjewel, Hans. En uh, Irene, heel erg bedankt. bedankt. Succes met de, met de ont, uh, ja, voorbereiding van het Nieuwsconcert van uh, volgend jaar. We ja, vinden uh, het leuk om te doen. Het is, uh, het is elke keer weer een feestje om, dat, uh, om het samen te stellen en uh, om te zorgen dat het uh, weer uh, een succes wordt. Ja, yeah, oké. Okay. Nou, bedankt. Ja, we gaan uh, na de muziek uh, even de mededelingen uh, doen, Een ja. agenda. En we gaan nu even naar de muziek. Ah, oh, en het is zo'n mooi nummer. Lenette van Dongen met True Colors. Ja. darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I'll see your true bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn er alweer doorheen, Betty. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. Het was het weer gezellig. Ja. hey we gaan even naar de agenda. Ja. Uh, nou, we beginnen met Jess Sandvoort, Zandvoort. Uh, Wies Ingwersen. En daar heeft Hans natuurlijk net over gesproken. Morgen om half drie in de krocht. Ja, en dan hebben we vrijdag hebben we de halve finale van de Talent of the Voice. En uh, ja, wij zijn er al bij... Uh, een Als beetje bij dit... betrokken geweest. Ja. En, uh, dus mensen, het is uh, allemaal hele gave mensen nou, die komen ik, zingen. Ik kan zeggen, Betty, dat de kwaliteit van de halve finale in die finale zodanig goed is. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld redelijk allergisch voor valsingen. Maar ik kan echt stellen dat alles wat we door hebben laten gaan naar de halve finale, dat daar niemand meer van valsing. Nee, ja. En dat het echt een hele mooie... Ja, het wordt een hele leuke avond en daarna twee weken later weer die finale. Ja, finale en dan wordt het allemaal klappen natuurlijk. Ja, en dat is in krankcafé XL. Ja, nou dan hebben we Jazzcafé Saskia Leroux te gast in het café Om Oomsteen en dat is op vrijdag, dus aanstaande vrijdag 20 januari om 9 uur. En um, dan hebben we, um, ja er komt een, een, een, een, een, een activiteit zeg maar in de bibliotheek. U een nationale U heeft wel, voorleesdagen. Ja. En dat um, is... Um, ja, het heet eigenlijk... Wij gaan dan, Ze gaan hier dan een musical doen. En het heet Oma kwijt. Maar het gaat eigenlijk over het boekje Mama kwijt. Mm -hmm. En uh, dan gaan er, komen er allerlei activiteiten. Het is in de bibliotheek. Het is bij... Uh, um, nou, het is in de bibliotheek. Ja, alleen maar in de alleen, bibliotheek. Ja. ja, met een ontbijt erbij. En dan worden ze voorgelezen. En de mammies zelf gaan er dus een musical doen. Oma kwijt. Ja. Dus. En dat is voor kinderen van twee tot zes jaar... Dus je moet ongeveer kunnen lopen om daar naartoe te mogen. En als je op de kleuterschool komt, ben je taut. als je op de komt, te oud. Entree voor ouders en voor kinderen is uh, 2,50. En je kunt uh, telefonisch uh, reserveren. Dus neemt u even een pen, wilt u uh, daar naartoe. Dat is 5,7. 14 131 57141D1 of een uh, e-mail naar zandvoortbibliotheekduinrand.nl Zandvoort, zandvoort Nou, zoals ik al zei, hebben we dus natuurlijk ook, ook de nationale voorleesdagen. Die zijn van 18 tot en 28 januari. En dat is dan uh, ja, eigenlijk om het, het voorlezen te, te stimuleren. En. Uh, dit zijn tien dagen vol voorlees, voorleesactiviteiten. en theater voor jongste kinderen van, uh, van alles. Uh, nou, dan hebben we nog het uh, prentenboek van het jaar. Uh, Mama kwijt van Chris Houghton is uitgeroepen tot prentenboek van het jaar 2012. En het, uh, nou, misschien nog even vertellen waar het over gaat? Het gaat over een schattig uiltje. Dat ah. al slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt. Ja, het ja. is toch wel heel triest, hè? Ja. Dat zou je maar gebeuren. Je valt uit je beestje en, en je de mama is er weg. niet meer. Ja. Ja. Eekhoorn zal hem wel even helpen. Maar dan moet Kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. Oké. Okay. En we zijn er door, Richard. Nou, ik heb nog één. Ja? Peuters en kleuters die uh, in deze periode lid worden van de bibliotheek... ...krijgen de Kleine Uil uit dit boek als vingerpopje cadeau. Oh, wat leuk. En een lidmaatschap van de kinderen tot en met 18 jaar is helemaal gratis. Dus ja, we zijn, er, uh, we zijn er doorheen. Ja, vertel jij nog even en bedank jij nog even iedereen. Nou, dan, dan je begin je ik uh, natuurlijk met jou te bedanken. Nou, graag gedaan. Als uh, mede-presentatrice Betty, Betty van Forst. En uh, ja, ik hoop dat je een nou, goede tijd hebt gehad. Ja, het was weer een, uh, een maar, leuke uitzending. Mijn naam is Richard Buitenhek. Uh, de techniek is Daan Levers. Daan, hoe ging het uh, zo de eerste keer? Ja, duim gaat omhoog. Helemaal goed. Nou, het, ging ook nou, het was prima. ook heel prettig om als technicus uh, ook ja. te hebben. Ja, ja heel uh, mooi. Ik ben blij dat je weer uh, terug bent op het honk, Daan. De redactie uh, nou, was Betty van Forst en, ja, en Ellen Jansen, Jansen. Omdat uh, onze Yvonne vaste kracht zit in, Yvonne, in India. Die zit in India. Die zit misschien op een hoge rots nu uh, ja. te mediteren. Uh, de koffie is Ellen uh, Koper je dankjewel. Prima, prima gedaan. En uh, ja, we gaan naar de... En we hadden natuurlijk nog even Irene de Jager erbij Iedereen Irene de Jager, ja. Dus ook dankjewel. En natuurlijk Hotel Hoogland. Hotel voor koffie en thee. Ja, prima. Nou, dan gaan we... Ja, en ik wil alle luisteraars een goede dag uh, wensen, een goed weekend wensen in Zandvoort. maken wat van. En we gaan afsluiten met uh, Marco Bussato met Roots. En alleen. Rood is al het rood niet meer. Het rood